start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Dilke Dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse premier Johnson is heel blij dat er gevaccineerd wordt tegen corona, maar haar waarschuwt de Britten wel. Het virus is nog niet verslagen. It will gradually make a huge huge difference, but I stress gradually because you know we're not there yet. We haven't Vanochtend kregen de eerste Britten een vaccin. Bewoners en medewerkers van verpleeghuizen zijn als eerste aan de beurt. Nederland heeft het vaccin dat de Britten gebruiken ook besteld. Het is dat van Pfizer. Maar ons land wacht nog op de Europese check. De politie kan nog niet zeggen of er een verband is tussen de explosies bij twee Poolse supermarkten vannacht. In als meer brandde zo'n winkel helemaal uit. De burgemeester zegt dat zijn inwoners zijn geschrokken. Ja, midden in de nacht in een vrij rustige wijk met winkeltjes. Een enorme explosie. Die schrik zit er goed in. Ja, want ja, dit is echt met opzet gedaan. Ja, het onderzoek moet dat natuurlijk uitwijzen. Maar het zou wel heel verwonderlijk zijn als het toevallig is... als ook een winkel in Noord-Brabant hetzelfde overkomt. Want ook in Heeswijk-Dinter was vannacht een explosie bij een Poolse supermarkt. China en Nepal zijn het eens over hoe hoog de Mount Everest is. De landen hadden daar het afgelopen jaar discussie over... dus stuurden ze nieuwe meetploegen naar boven. Wat bleek? Nepal zat er 80 centimeter naast en China 4 meter. De echte hoogte is 8.848 meter en 86 centimeter. Het is een superboel de laatste tijd in een kattencafé in Amsterdam. Door de coronasluiting worden de dieren een stuk minder geknuffeld... Twee muzikanten van het concertgebouworkest besloten de eenzame katten te verrassen met een miniconcert. Uh, nou ja, het schijnt dat katten uh, rustiger worden van klassieke muziek. Er is best wel veel onderzoek dat aantoont dat als katten naar klassieke muziek luisteren dat hun pupillen kleiner worden, dat de ademhaling rustiger wordt. De muzikanten kregen af en toe een kopje tegen hun been, maar lieten zich niet afleiden. Ik heb wel gemerkt dat dit beweegt hier en daar, de katten springen en uh, maar verder. Wij zullen gezellig. Het weer blijft droog. Soms komt de zon erdoor door 2 tot 4 graden. Morgen een grijze mistige dag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Quax van de ANWB. Er is een kwartier vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam en naar de vesting. De nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Tot zover de verkeersinformatie.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 en Tina Turner, mensen die, die hadden we nog niet eerder laten horen. Zowel Eric Clapton niet, maar Tina Turner geloof ik nog wel. Maar goed, twee uur nee, is Heet dat? Tina Turner. Tina, Tina Turner, Tina ah, ja. Tina Traaien. Vijandat Nix. Nee, Tina Turner. Nee? Ik niks. nee. Ik die stem, jongen, ah, die. Kom, het gaat lekker. Ja, sowieso. Ik ben een beetje in Ook niet in de tijd. Nee, nee, nee. Gewoon een kusje in de smaak. Ik Ike? Nee, ook niet helemaal oh, niet. Word jij daar een beetje uh, nou, dat, dat, allergisch ben van je, of zo? Dat, dat ben ik niet zo goed. Beetje zo'n Haderwig-Kruidvat effect. effect. Ja, ja, Ja, hadewiech kruidvat ja, ja. Dat is het eigenlijk. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Nee, uh, Haderwig-Kruidvat is namelijk ook heel erg. Ja. ja. En weet je wie ook heel erg is? Nou, nou, Die gozer van de plusmarkt. Uh, Victor Leuk. Euro. Victor Leuk. Het lijkt wel of iedereen imbeciel is. Weet je, wat ik het allereerste vind, dat is Thomas Akda. Die had ik... No, no, no, no. Ja, ja, ja. Zo, daar, die had ik best oh, wel hoog zitten. Ja, ja ik ook. Die heeft nu een soort commercial waarin ja, zijn moeder, ja. zogenaamde moeder natuurlijk, met sterrenstof overgiet. En dat kan hij er eindelijk knuffelen. Ja, pecunia en die, non denk ik dat, dan maar. Dan, gaat, dan moet je wel ja. heel, heel erg veel geld voor krijgen. Ja. Dan snap ik ook wel. <laughs> Nee, Frank Lampers doet ook die, uh, die commercial voor, ja, de, voor die jubboven. Dus ja, dat is een uh, krom. Ja, ja, ja. luister, die jongen doet er twee jaar... en dan, dan ja. kan hij met toneel niet bij elkaar werken. Nee, dat is duidelijk. Om, nee, dus duidelijk. Dus dat geldt ja. voor Thomas ja. Acte ook. Ja. Die kan geen gitaar meer vasthouden verlopen, lopen... Ja. want dat wordt niet gespeeld. Dus ik snap het wel. Maar jezus, wat is ja. dat slecht, zeg. Ja, nou. inderdaad. Ja, bizar. Ja. Ja, die, bizar. En maar dat vind ik ook met met Kruidvaart. Kruidvaart. Het is altijd Ja, Het kan wel. Wel. Wel. Wel. wel. Ja, het kan ja, altijd. Het is gewoon begonnen natuurlijk. Kun ja, ja. je, je die reclame met die twee klantjes nog herinneren? Twee <stutniken> klantjes. Twee van die klantjes die dan... Uh, hun, hun pakjes uitrokken en in de wasmachine gooien. Ja, ja, het, ja. ja die, die onthou je nog steeds. Ja, ja maar nou Een Enorm slechte ja. commercie, maar blijf hangen. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ja. Of of, uh, slechter slechter slechte ombeters blijven hangen. Nee, maar je, ik, je no. hebt slechte reclames. Schitterende poncho, trouwens. Ik ja. <laughs> ja, nee, mijn intensief. Ja, ja. Kleuren inspireren me enorm. Nou, dat bedoel ik. Ja. Strato. <laughs> ja. ja, Strato. Strat Strat Strat ja. ja. ja, Scooter ja. heet die man. Ja, Die Strato is wel in het kader van ja. Maar ik vind dan... Hadewieg vind ik een artiest... die ik ook hoog had. Ja, En die gaat dan dit soort ellende Maar Hadewieg stond natuurlijk ook gewoon in het theater... een beetje jazzmuziek te spelen. Veelzijdige actrice, muzikant, ze kan alles. Ik had op een gegeven moment... toen het nog mocht, dacht ik van... zou ik nou eens naar een optreden van haar gaan? Naar een theater en dan heel hard in de zaal roepen... 2 plus twee gratis! Dus kijk hoe ze reageert. Ja. En dan zeggen, ja, maar jij doet dat twintig keer per dag voor mij. Ja. Ja. Ik, kan, ik kan geen radio meer luisteren of dat mens zit erop. Of ja. zij zegt, maar uh, ik verdien er lekker je betaalt mee. Betaalt de rekening. Ja, gratis doen ze nee, maar nee. Het is natuurlijk zo dat wanneer jij een rol speelt in een Nederlandse serie... of in een Nederlandse film, of je bent drie keer gevraagd van film... In Amerika ben je dan gewoon klaar. Er staan er genoeg centjes op de bank. Ja. en Dan kun je erna doen en laten wat je wil. Dan ga je lekker een klein theatertje spelen. Ja. Of gaat kindertheater maken. Of weet ik wel. Ja, maar wat Doe Frank Lambers doet met, met, met, met uh, Jumbo. Doen. Ja, met Jumbo. Dat vind ik leuk. Weet je? Ja, die ja, acteert Ja, het nog. ja dat vind ik. wel leuk. vind ik ook wel leuk. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat zijn, dat zijn ja, leuke sports. Van. Ja, ik vind het wel leuk. En nou, dus ja, er zijn wel vaardiger gemaakt dan die spotjes van de Lidl. Vind ik. Ja, die vind ik wel aantrekkelijk. Ja, vind ik een beetje laag. Maar dan nog, want maar ze doen het allemaal gewoon om brood te verdienen. Ja, nee, dat begrijp ik allemaal. Bedoel, daar gaat het niet o, om. Wat denk je van destijds uh, Boersen, uh, Patuere en Duspas? Ja, Rijk, Rijk no? de Rijk de je was ook Over Rijk de Gooier gesproken, dat was nog een hele mooie. Uh, dat was over die verzekeringsmaatschappij en dat hij zei: ik ben in, in ja. mee meegedaan ja. aan het skispringen. Skispringen. Daar doen wij als Nederland niet aan mee. Foutje, bedankt. Ja, dat is toch van een andere feit. Humor. Er zit echt humor in, ja. Ja, maar dat is humor om te lachen. Ja, dat wel. En ik vind ook dat... Hoe heet ze? kruidvat. Kruidvast. Dat is geen humor Niet Niet van nood. Het is ook leuk. Nee, dat is irie. Irie. Mega irie. Hey, maar de irritante over... reclames blijven dus hangen. Want Martin, Martin uh, Meiland die had er weer een looie lookie weer aan overgaan. Ja, die ja? man kan ik echt niet meer zien. Hey, nee. Maar luister, wat, ja, jezelf, ja. ben je, wat is het gekste baantje waar jij voor gevraagd bent ooit, Ger? Het gekste baantje? Waar je ooit voor bent. Nee, wat ik ooit gedaan heb. Ja, dat kan ook. Dat is, uh, uh, ik werkte in, in uh, Haarlem in een... Um, bedrijven, die maakten grondstoffen voor kunstgebitten. En dan moest de hele dag vegen. En ik moest, grond, je moest vegen, vegen... in een kunstgebittenfabriek. In een kunstfabriek Je mocht gebiten. niet eens het product zelf aanraden. Nee, en toen was uh, uh, Ruud uh, Berkenbos... die kwam naar me toe en die zei van... als jij nou weggaat daar, kun je mij dan niet vragen? Of ik, want die vond het ook wel leuk. Ja, met ja, dus wel. vegen. Uh, prima. Ja, er ja, is een... Uh, Mohammed Ali... Uh, no, no, geen geen bokser. Ge, nee, geen bokser. Die, uh, die jongen die werkte in, het, uh, in, het, uh, in een dierentuin in Emmen. Mm -hmm. Maar die werd gevraagd voor een ander baantje. Maar dat baantje had hij geen zin in. Zijn oom is namelijk koning van Benin. Deze man was. Oh. werkte in de dierentuin in Emmen. Kroontje en, Berenvel. Kroontje Berenvel. En, uh, ja, hij moest even. Uh, de vraag is of hij koning wil worden. Ja. Ik ben niet. Maar die man heeft helemaal geen zin. Die wil het allemaal niet. Dus die, die, die heeft de dus zoveel contract gehad in het dierentuin. Ja. Die heeft nu geen werk meer. Dus er zijn nu weer een actie. Ja, wacht, wacht even. Ja. Want uh, dat doet mij sterk denken aan dat film, die film van Eddie Murphy Coming ja. to ja. America. Ja. Daar ja. doet ja. hij maar heel ja. sterk ja. aan denken. Waanzinnige ja. film trouwens. Ja, daar is ook koning ergens in Afrika. Maar dan ben je van een klein dorpje, ben je koning zo. Ja. Maar dit is gewoon best wel: wil je koning worden? Dat is toch wel een aardige uitdaging, Ja, toch? ja lijkt me wel. Als je Michel Koning ja. heet, dan hoeft het niet. Ja, nee. Michel Konings. <laughs> koning. Okay. Nee, ik blijf niet verder het boel aanvegen. Ik gus je binnen Van het is een, een, een, een zwak aftreksel ja. van het origineel. Ja. Daar heb je misschien wel gelijk in, maar het is wel een hit geweest. En Elton John zit erin. Ja, maar ik hoor hey, toch nou, liever nou, het origineel. Nou, nou, als je dit opzet, dan uh, ga ik ook nog de volgende keer Tina Turner even aanvragen hoor. mijn <lacht> nummer is dit, zeg. Oké. Okay. Ik vind dit dus. Uh, dit vind ik dus weer ernstig. Maar goed, uh, maar. Uh, ja, goed. Uh. Is dit de echte? Ja ja. Nou, ja, ja. nou, die had je beter kunnen draaien. Ja. Ja. Ja, het blijft een budnummer. Ja, die, die had je dus beter kunnen dragen. Ja, oké, okay, goed. Ja, vind jij We weten het. Via jij de budnummer? Ik vind het een budnummer. Nee, het is geen budnummer. Nou oh, ja, hallo, mag ik een mening hebben? Nee. Oh. Nee. Oh, dus feit, dus feitelijk niet over, oh, ik heb begrepen dat feitelijk aangetoond dat dit geen butnummer is. Niet over Elton dus ik John. Over, ik hoor net dat dit geen kutnummer is. Ik hoor hier een ongezouten uh, mening heb je, heb je ooit. <lacht> <Hello. lacht> wat Heb je de film gezien? Nou, ja. hebben ja, die dingen ondertussen doorgehouden. Ja. Ja. Een nee. enorme Elton Johns. Heb je de film gezien? Ja, ja, ja. Oh, Oké, okay. wat vond ja. je ervan? Ik vond het begin, dacht ik van nou, dit is een hele foute musical. En daarna werd het toch wel een soort van. dat ik dacht van ja. Ja, ja. Nou, je kunt hem terugkijken op Netflix volgens hey, mij. I know, I Die jongen die hem speelt, die, uh, die speelde trouwens in een paar goede andere films. Mm. Die moest hem, he, uh, om, toen, toen wist dat hij de rol ging krijgen, krijgen om ben Elton John te spelen, toen is hij bij Elton John thuis geweest. Ja. Toen bleef hij daar een nachtje logeren. En toen moest hij de s'nachts uit. dat hij ik moest een kleine plas. Ja. Yes. <laughs> en toen ging, had hij nog trek in een stukje kaas of zo. En toen stond hij in een midden in de nacht stond hij bij, bij Elton John thuis, stond hij te bedenken. Ik sta nu gewoon met de ijskast van Elton John te nassen. <laughs> dat is ook best wel een gekke scène. <laughs> of, je of dat die ja, Elton ernaar ja, nou de kamerjas ja, naar beneden ja, ja. Betekent, ja, ja. komt. hij ja, ja. deze ja. beneden zetten. Wat ja. wil jij dan doen? Stukje kaas halen. Doe maar ook maar wat, weet je ja. ja. ja. uh, wel. Zullen we nog wat kijktippies doen? Ja, ja, ja, want, want doe uh, je hebt ja. het erover. Dus ja, ja uh, doe, doe dat. Volgens mij, die film van Elton John is volgens mij overal op partij thuis. en Volgens mij die overal te verkrijgen. Dat is een leuke film. Ja. Uh, vanavond uh, gewoon even on, uh, lineair is vanavond volgens mij de finale van het perfecte plaatje. Als je daarvan houdt. Mm. Te FL leuk. 4, dat is een leuk uh, programmaatje. Bijzonder leuk programma. De die is uh, goed, goed, goed gemaakt. Ja. Over fotografie. Ja. Um, volgens mij had we het, het vorige keer over de Green's Gambit. Uh, mm. serie op uh, Netflix over schaken. Uh, ja. Ja, prachtig gemaakt. Echt seriously. Ik ben bijna klaar. Dus echt moet, moet Mooi hè? De Crown is natuurlijk ook een aanrader op dit moment. Ja. Um, en waar ik in begonnen ben, die vind ik ook wel indrukwekkend. Uh, ik hou van echt, van real crime. Hè. De staircase op Netflix uh, is een onwaarschijnlijk mooie uh, one-shot, geloof ik. Heet die. Uh, en dit heet Trial 4. En het gaat over een, uh, een veroordeelde jongen, een uh, Afro-Amerikaanse jongen, die voor moord veroordeeld wordt, 22 jaar vastzit en het gewoon niet gedaan heeft. Mm. En het is best een indrukwekkende serie. Uh, ze hebben het natuurlijk allemaal gevolgd in, uh, Dat is een docu. Ja, Het is een uh, real-life uh, documentaire, Trial for Hate. Die is echt bijzonder indrukwekkend. Dus uh, die wil ik graag uh, aanbevelen. Ik heb er ook nog een: ja. Wanted. Oh. Erg leuk. Op, is een, op Netflix. Het is een Australische serie uh, op Netflix. Want, Wanted met uh, uh, uh, twee dames die worden toevallig meegezogen in een, uh, een crime-situatie... waar ze uh, door iedereen worden achtervolgd... waarin de, de, de politie een uh, dubbelrol rol speelt... Uh, van de, de slechte jongens. Oké, okay. ja. Wanted. Dus, een, een, een redelijk oud thema, maar wel heel leuk. En er zit heel veel humor in. Dat vind ik altijd leuk. Als dat... Dus wanted Trial for The Queen's Gambit... vanavond het de, de vaatje. Dan gaan we over naar de categorie Bulgaarse porno. Ik kijk Frank even aan. Nee. <laughs> ik, uh, heb je nog heb weinig, aanbevelingen? Uh, nee, eigenlijk nog? niet. Ik heb een beetje zit te lezen de laatste tijd. Ik, lezen? Uh, actualiteit, ah, oh. Actuele dingen en zo. Maar nee. ik heb geen films. Ja, gisteravond heb ik in het kader van uh, Verstand op Nul films... Heb ik een, een film uh, vond ik op Netflix. Ik kijk een naar van uh, Bruce Willis. Ik ben een beetje ik, een primitieve geest. dat weet je, good guys, bad guys vind ik mooi. En, uh, oh, dus nee, het is van, aardig uh, om... Uh, om te zien. Gewoon ja. zuursteltekort, Frank. Ja, daarom. Hm. En alles heeft een oorzaak. <laughs> nu, onlangs of, of in het begin. begin? Blijvend. Of ze blijven. <laughs> Blijvend, <laughs> Nou, dat is mooi om te horen. Heb jij nog gekijkt, is, ja? Uh, nee, ik, ik, ik, ik weet het even niet. Uh, 1, 2, 3, wat, uh, wat ik, uh, ik, ik... Als ik een beetje uh, links en rechts eroverheen uh, zit te kijken... wat, wat betreft uh, commerciële uh, televisie en wat dan ook... kom ik niks tegen van mijn garing. Dus, nee. Nee. Wat vind jij mooi, ja? Waar hou je van? Ja, eh, eigenlijk ook wel een beetje wat, wat jij zegt. Hè? Een beetje ja, ja. verstand op nul als ja. je een hele dag een beetje wat, wat gedaan hebt. Die Hard ja, ja. 7. N nou, nou Die Heen... Hard 1 en 2 blijven naar mijn idee maar toch is in, een beetje de toppers. Ook weer, die ja. 7, ja. ja. Ook weer in het kader van de primitieve geest. En ik kan het ook allemaal niet volgen. Ik had gisteren, voordat ik die Bruce Willis-film uh, opzette, <kissez> een film van Steven Seagal. Ook, ja. Maar dat is dan gefilmd door een dronken camera. <laughs> ja, ja dat is echt beelden flitsen ja. in. in Meteen absoluut dus maar, maar, maar tempo van uh, wat een um, fantastisch document blijft, zo niet het beste, de God mm. Godfather 132. Wow. Ja, uh, maar ik is gewoon... ook een beetje mijn tempo uh, gefilmd. Maar als ik, ik, als ik het toch zeg van uh, goede films, dan vind ik uh, 9 van de 10 Clint Eastwood films toch wel heel erg goed. Vieze Harry? Of, uh... Nou, niet Vieze Harry. Hij heeft ook een, uh, bijvoorbeeld uh, Grand Torino gemaakt. Ja, ja, ja, dat vind ik een ja. fantastische film. En dat is ja. een goed verhaal. Zit er <laughs> Geweldig. En The Mule, daar heb ik alleen de trailer van gezien. Maar die ja. zou ik dan wel huren, ja. Nou, dat, is dat je dat is, is wat leeftijd wordt hij ingezet ja. om druk te smokkelen. Ja, ja. ja. ja. Beetje sneu. Wat zit je held. te lachen, Geer Loofman? Vies Harry. Vies Harry, ja. Ja, ja. ja. Dirty Harry. Ja, en de het is dirty, dirty dozen ja. heb je ook nog. Ja. En, uh, we kunnen nog wel even doorgaan. Die Marvin ja, destijds, ja, dirty ja. dozen. Dus, uh. oh, ja. En jongens, wat anders... Madonna is 62 geworden. Ah, oh. Oh. Ja, en Drie jaren heeft, voor de pensioen. Net, en ze heeft net een, voor, de, voor het eerst een tatoeage... tatoeage? laten. ja. Tatoeage. Op de, op de kano of niet? Nee, <laughs> Met een pijltje. Hier is ja. het. Ja. Hier moet je zeggen. De uitgang ja. of de ingang. Ja. Me nee, met de letters van de kinderen. Ah. Ook heel erg. Maar uh, inderdaad op welke plek? Want de meeste mensen. Op de arm. Arm, toch? Arm. arm. Okay. arm. Neem de binnenkant als van je de arm. Toen dan zie je toch meestal op je arm. Nee, aan ja, ja, de binnenkant hier doen ze dat. Hè? Ja, ja op, op hun teen. Mensen hebben dan zo'n klein klavertje vier op hun ja. enkel. Of iets op hun voet. Dat ja, het, het reetgewijs uh, uit, geloof ik. Hè? Het aarsgewijs van ja. benen. Dat wil zeggen, hij zit er nog, hè? Ja. <laughs> die <laughs> Bij slag, <deelte> mensen. <laughs> die slag is u. <laughs> ja. Nee, al die vrouwen die daar ja. tien geleden dachten, dan laat ik eens een aarsgewijs nemen. Maar ja. die denken, ja, het zit er ja. nog steeds. Maar, ja, maar ja. joh. Ja. Ja. ja? Heb Kijk jij wat? Ik heb wat. Jij hebt wat. Nou, wat heb je dan? Nou, laat me luisteren dan. Tina Turner? Bijna. Ah, lekker. Veel beter. Ach, bol en oot. Heel de goed, de heel goed. Ja, daar ben ik wel fan van, hoor. Van uh, Hal en Outs. Ja. Hè? Mooie muziek maakten ze. Jammer dat het niet meer bij elkaar is, eigenlijk. Dat soort uh, artiesten die uh, mm -hmm. toch wel een hele hoop... Maar volgens mij hebben ze met z'n allen vakantie genomen. En dachten van, ik vind het wel goed. Ik denk dat dat het is. Mijn zakken zijn vol. Ja. ja. Hè? Kijk, kijk naar Bassi en Adriaan. Ja, die zijn toch ook wel... Er zijn ook wel erg veel rechtszaken aan de gang... om die Bassie en van Adriaan uh, allemaal weer geld af te troggen. Adriaan, yeah. Je ja. Dat is een acrobat, hè? Ja. Ja. Ja. Maar Bassie, die zit uh, veel kattenkwaad. Ja. Alleen, alleen Nick en Simon, <laughs> Nick en Simon die houden nog van elkaar. Maar voor de rest, de Art, Carfunkel, Simon de Carfunkel... Allemaal klaar. Ja. De Waama's, ook, ook al dood. Ja. Al Allebei dood. Ja, we vier elkaar sowieso niet Johnny leuk. Johnny en Rijk, ook allebei dood. Ja. ja. ja. ja. ja. Snippersnap. Ja. De Bounties. De Bounties. Bounties. Ja, ook dood. Ja. Ah. Snippersnap. Is het, het hondje Aaso Rasmussen? En met dat hondje. <laughs> ja, Willy, Willy Walden. Walden is een Willy ja, lang ja, Maar Willy, Willy Walden die maakte een programma bij de Tros. Ja. En dan kwam ik als plugger. En dan ging Wilde, Willy Walden ging pluggen. Ja, <laughs> Dat toch? is toch fantastisch. Ja, dat wel. Met Ooster Rasmussen. Met, ja, met, ja. Die, met die Dalmatie. Die had erbij, die hond. Ja, precies. Rond. Ja. ja, ja. Helemaal ze Ooster Azo? Ooster. Ooster Rasmussen. En ze kwam uit Denemarken, geloof ik. Ja, Zweden. Jij toch toch Zweden. Was een Zweden? Ja, alleen onder daar. Ja. Onder de armen. Ja. Arm. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> arm. uh, is het, uh, lijkt mij wel een beetje de tijd voor, hè, toch? Waarvoor? De kolom. Met je plassen? Ja. Ja, ja, vind ik wel. Dat uh, ik ik wel. Het lijkt me wel uh, heel verstandig. Had het Fieltje maar even voor de dag, ja? Uh, ja, dat gaan we dan ook uh, bij deze doen: De kolom van Stijl. Kaas boven kaas.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 George Harrison, zoiets uh, van de nummers uh, schrijven voor hemzelf. Hoodo Rama. Ja. Het zat uit de Hare Krishna. Ja, hoor. Ah, Rama. Ja. Hoodo Rama. Huru <laughs> ja, dat is een aanspel. Hoodo Rama. Kumbaya, my lord. Kumbaya. <laughs> of Huru nee? Inderdaad. Nou, uh, jij hebt het erover. Uh, Doe maar heeft ooit nog eens een keer een nummer uh, gemaakt. La -ni na ja. En weet je waar dat voor staat? Nou? La je niet naaien. Kijk Ah ja. staat ah, ja. ja, ja, op het Ook ja. als ja. eh, Frank, je bent toch al aan het uh, woord. Uh, en uh, dan denk ik uh, dat het ook weer uh, tijd wordt uh, maar voor die uh, Ja, lijkt ja, me... Met niet we dan? Met inleiden, Frank. Was man. Ja, overkom Een man in Engeland. Die heeft de auto. 30 seconden had hij hem in bezit. Hmm. Die reed namelijk. Je hebt net een auto aangeschaft. Die <laughs> reed ermee de poort uit. Hij maakte bijna een aanreng met een politieauto. die hem vervolgens heeft gecontroleerd. en bleek hij niet verzekerd te zijn. Oei. En in Engeland <laughs> wordt hij dan gewoon afgepakt. Ja. In Nederland zijn we natuurlijk uh, iets makkelijker erin. Deze man heeft 30 seconden lang van zijn auto genoten. en dan werd hij meteen in beslag genomen. Dat oh, is gewoon heel erg snel. Gewoon een herroepelijke actie. Nou, nee, ja. Ja, we ga ik echt wel terug. Ja. Je, bedoel, je rijdt met je nieuwe auto. Je ruikt, een nieuwe oh. auto ruikt lekker, hè? Ja. De rekker. Ja, Deur de van een de nieuwe auto is het mooiste wat er is voor jou ja. denk ik. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, nou ja. Nou ja Ik vond, ik vond het trouwens vind het wel altijd. Oh. Uh, ja, sorry. Ja. ja, nee. Ga jij eerst? Ga jij eerst? Dat doet me denken aan de film The Tin Man, kent je? Hmm. Die? Met nee? Richard Dreyfus en Danny nee. DeVito. Ja, ja, ja, ja. Ook, uh, Verstand op nul Film, <laughs> auto Ook net naar buiten rijden <laughs> met zijn nieuwe Cadillac en ook uh, bam aangereden worden door een andere Cadillac. <laughs> maar uh, ja, over, over automobielen gesproken. Jongens, ben, Hoor ja, maar, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat, we hebben een keurige introductie hiervoor, hè? Komt u. Par de Auto-nieuws. Ja, dat is mooi. Ja, we moeten nou, het bro. wel netjes hebben. Ja, ja, deze, het ook mooi, niet ja. voor niks, natuurlijk. Mooi, ja, Zoveel toeren maakt hij van mij niet. Maar, uh, <laughs> overigens, uh, even over mezelf. Ik, ik denk wel eens dat ik... Uh, of ik ben bijna zeker dat ik tot een uitstervend ras behoor... van mensen die nog echt begaan zijn met hun automobiel. Mm. Want ik denk dat de lading van uh, automobilisten... Uh, ja, een andere lading heeft zeg maar, dan dat hij vroeger had. Vroeger, uh, als je beelden uit de zestiger jaren ziet... dan was bijvoorbeeld in Amsterdam een, een, een uh, zaterdagritueel... waarbij iedereen aan de Sloterplas zijn auto ging wassen. Hm. Kijk maar eens op YouTube, zie je al dat soort prachtige filmpjes. En dat is tegenwoordig een beetje verwaterd, denk ik. Mensen hebben veel al autos of hebben niet zoveel meer met, uh, zeker niet, fossiel aangedreven... We hebben ook de zeerste De tegenwoordig, en voor 8 euro doet iemand het werk, hè? Daarom, dus dat is, dat is veranderd. Maar goed, voor diegenen die nog uh, aardigheid hebben... in het onderhouden van hun automobiel... Uh, zou ik uh, willen aanbevelen om hem wel geregeld uh, in de was te zetten. En mocht je in de gelukkige omstandigheid zijn geweest... om de auto nieuw als eerste eigenaar dus aan te schaffen... dan is het makkelijk, dan hoef je hem ook alleen maar in de was te zetten... hoef je hem nooit te klinderen. Maar doe dat in elk geval tenminste vier maal per jaar. Laten we zeggen, voor het begin van het handje. seizoen. Met het handje. Welke was moet je nemen? Ja, uh, tegenwoordig. Uh, vroeger had je als uh, beste was de vaste Valma. was. De uh, vaste ja. was. Maar tegenwoordig kan je Bond ook... Bonte uh, was. Van Maguire bijvoorbeeld heb je vloeibare was. Want dat is echt supergoed spul. Maar daarvoor kom je niet alleen uh, dat de lak beschadigen, maar ook dat er roest optreedt vroegtijdig. Dus dat is een... Uh, het dus uh, is je auto je lief... Uh, zet hem een aantal malen per jaar in de was. Dus niet, niet in, in de koopwas, tegen... ook tegen... niet in de bondwas. Nou, en, en tegenwoordig heb je, want Tino zei net... veel mensen besteden dat uit. Als je ja. dat dan ook van plan bent... dan kan je je auto een behandeling uh, laten geven. Met was? Ja, het, nee, het, het is een soort... Uh, nee, de, ik ben even de naam kwijt. Daar kom ik volgende keer op terug. Hm. Het is uit, even uit mijn hoofd gevallen. En dan nog even betrekkingen op de, uh, op de winter aanstaande... Uh, laat even je accu testen bij de garage. Zodat je, nu kan hij het nog doen als het boven nul is. Maar als het nog serieus echt winter mocht worden... dan uh, valt een aantal accu's altijd door de man. Kan mond, die dan in één keer de, gewoon klaar boem pad zoeken? Ja, uit. accu van, van meer dan vijf jaar oud. Dan is de kans groot dat hij op het moment dat het vier graden onder nul is... ineens de geest geeft en je auto dus niet meer start. En dus ook niet meer hé, hey, Is dat dan een verschil als je je auto binnen hebt staan of buiten? Ja, zeker. Ja. Ja? Doe je er dus langer dus... mee als die binnen staat? Ja, zeker. Want dat is dus nu ook het aardige. Mochten we echt weer een hele strenge winter krijgen... dan zul je zien dat je met je Tesla gewoon 30% inlevert op je capaciteit. Je ja, ik accu. heb geen Tesla hoor. Dan moet je niet zo boos aankijken. Nee. <laughs> nee, gelukkig weet dat jij geen BMW. Tesla niet. BMW. Ja. Nee, ik heb sowieso niets met, uh, met uh, accuvoertuigen. voertuigen maar Overigens... Uh, wel heel erg leuk, want ik, uh, zaterdag liep ik even het dorp in. Eerst zag ik Tino voorbij rijden. Die heeft mij niet gezien. Op zijn scooter. <laughs> en uh, niet gek veel later zie ik ineens een Amerikaan en jij zag mij wel uh, in één keer de straat uh, doorrijden. Ik ja. denk, uh, Ja, dus uh, je was toch uh, op zaterdag ook uh, weer even... Uh, ja, ik had hem uh, uh, van tevoren het parcours even verkend en dat was ja. niet gepekeld. Zo waren ook niet op de zeeweg zelfs. Dus ja. ik heb hem even een paar keer de zeeweg op en af laten huppelen, ja. zodat de olie weer lekker op temperatuur is. En uh, ja, het mooiste is natuurlijk de snelweg A2, de mooiste weg van Nederland. Ja. Maar goed, dat zat er even niet in. Nou, dus, uh, pekel. Dat is uh, Frankse pekelfetisch. Ja, ja, ja zeker. Ja. Frank gaat, al, Elke gek gaat gek gaan in mijn autorij als hij hoort dat hand Pekel niet thuis is. Nou, dat dus, wordt ja, is... Dan, uh, ja, ja, pekel is er niet, want die is uh, ja. zout en strooien. Ja, ja. Ja, ja. Goed, ook geen pekel in je ja, eh, ogen. Over oh, oh, zout uh, gesproken en dan weer een, een beetje een slecht brug naar zout in de wonden strooien. Uh, want uh, gisteren zag ik ineens een mededeling voorbijkomen van Frank Bond en die zei dat uh, Dylan uh, was overleden. Maar uh, toen ging ik dat verder lezen. Dylan had alleen zijn uh, muziekrechten verkocht. Uh, en dat, uh, dat, ja, dat, dat was eigenlijk het. Uh, we hebben het hier over Bob Dylan. Dan ja, Bob. Niet, ja, ja, Bob. U bedoelt meneer Timmerman? Ja, meneer ja, Timmerman. Bob Robert. Uh, uh, Want uh, het is uh, een aanloop uh, naar de, de muziekrechtenkwestie. Ja. Die we hier drie weken geleden ook al hebben besproken. Uh, want de nabestaanden. Want. Dylan is tenminste nu al op leeftijd. Ja. Volgend jaar wordt de man 80. Kijk. En uh, dat uh, was uh, aanleiding om, denk ik, zijn muziekrechten maar van de hand uh, te doen. Dat er ook en geen gezeur komt uh, van uh, de nabestaanden. Maar goed, over Bond gesproken. Jij uh, kwam hier binnen vanmorgen en ik had iets uh, uh, gevonden uh, in mijn muziekcollectie. Dat zijn de Nederlandse Crosby, Stills, Nash en Young. Ja, ik ben het niet vaak muzikaal met Jaap eens. Maar nee. In ja? dit geval... Nou, oh, daar ben ik heel benieuwd. De Dacht band van... komt uit Volendam. Ja, dan, dan moet het goed zijn. En de band heet Dandelion en is een broer van Frank Bond bij betrokken. Paul Bond. En dit is een van de nummers die ze ooit hebben uitgebracht. geloof ik, uh, een jaar terug. Dandelion met What a Nice Surprise. Even over Bob Dylan gesproken, ja. want die Paul Bond die is uh, op pad met, uh, met uh, zijn cornuit, zijn muzikale cornuit van Den Lyon, Wouter uh, Tol. Uh, met Jorik van Noorden, voor de coronacrisis uh, waren ze bezig met een theatertoernooi. Uh, alles met Bob Dylan, dat uh, is ook dan meteen een link weer. Maar diezelfde Dylan. We het voor. Gewoon lekker, lekker, label. lekker nieuws, lekker nieuws. Ben ik blij mee. Ja. Hey, Frank, heb je het genoteerd? Ik heb het genoteerd. Ik heb het Schreven, het zeker heb je je schrijft mee, hè, Frank? Ja. Ja, ja ik schrijf mee. Heel heel je. Er een een vraag overgesteld. Schriftelijke overhoring. Jongens, ik zat even, even. Meester Logman zit al naast je, maar dat is wel de junior in dit geval. Dus. Neen, van uitroetjes gesproken. Ik zocht even pijlsnel, want dat ben ik ook weer vergeten. Dat zal de leeftijd wel zijn. De naam van de LP, een van de laatste van Pink Floyd, waarbij je ook denkt dat de dat de, of de muziek is afgelopen. Oh, ja. En hoor je inderdaad een hele tijd niets. En dan hoor je, hello, is dat Charlie? <laughs> en dan hangt hij op en dan zegt hij, yeah, right. Maar er dat, dat zit echt, nou voor mijn gevoel, een minuut tussen, zeker Ja, ja, ja. Maar ik ben Kruppig, even de van de, Ja, het ja, laatste goed. nummer van, van de. Een soort surprise-eitje nog, hè? Ja, ja, de, Hidden uh, Track noemen ze oh, dat, ja. dat in de muziekland. Ja, dat is Hidden Track. Die zit dan ergens Doet hey, je net een foto zien van Lila? Ja. ja. ja. Die zag er toch een, een meisje van vijf? Ja. ja, met dat bijzondere kapseltje. Nou, dat kun je wel zeggen. Ja. Weet je de, de, wat? Stro. Ja? ja, die zag eruit een beetje als Einstein. Ja. Deze vrouw heeft, let goed op... Meisje. Het Pili-Tianguli-Kanalukuti-syndroom. Kanalukuti-syndroom? Ja, Kanalukuti. Met saus. Ja, met... Nummer 34? Met, met, met, met, jop, met Joppie-saus. Joppie, maar wat, wat is dat? Joppie. Het is Pili, betekent haar, ja. dat denk. Trianguli. Trianguli. Trianguli. Trianguli et kanaloekuli. Vijf keer de woordwaarde. En dat ja, precies. Dat betekent onkambaar hair syndrome. Deze <laughs> <laughs> Dit meisje heeft het oncommable uh, hair syndrome. Haar, haar wordt nooit gekompt omdat het te veel pijn doet. Dus dat En maar dat. Ah, dat aha, maar jij, ja. als je griep hebt, ja. heb je zo'n griephoofd. Ja, je ja, dan ja. Dan met zijn hoofd komen. Haarpijn dat heet dat. Heet hij, het ook. Ja, ja, precies, maar dat is echt... van dus de Ja. Speciaal voor jou. Dankjewel Ger. Maar ik vind het uh, wat, wat dat betreft. Het, het ja. einde van het verhaal. Dat je er last van hebt als je haar komt. Dat lijkt me me. Sommige mensen hebben het wel moeilijk haar. Of die ja. Ja, ja. het haar. Ja. Ja. Ja. Of uh, het gaat oh, maar, het uh. vindt nooit als je het ja. vriest. Eh. Uh. En je zou lekker dit hebben. Uh. Jeetje. Sorry. Uh. Oh. Ger is even iets anders aan het doen <laughs> Of een Bulgarische porno Ger even uh, een momentje voor je self. Ah, Dit is echt heel erg Slecht, niet, sommige, slecht. Mensen, sommige mensen hebben rare uh, afwijkingen <laughs> nou, Ger heeft een nieuw dingetje op zijn telefoon gevonden ja, Vorige week hadden wat? we nog de fart machine. De fart En nu de, de, de Ja. All right Kun je even rappen Ja <laughs> Ik weet niet of die dat zo weet. Oh, dat is een nummer. Dat is uh, goed, um, Tino, Komt jij lekker, zal he? waarschijnlijk ja. nog meer hebben, denk ik, uh, aan opvallende zaken. Ja, nou kijk, ik dacht namelijk dat er uh, nieuws was over uh, een dierennieuws natuurlijk. Uh, er is een... Uh, beesten in, beesten, in het nieuws. Een Nederlandse kat, Olly. Je <coughs> kent hem niet, oh, Olly, die heeft... Uh, um, die was bij de dierenarts en daar kwamen allerlei vreemde dingen uit het dier. Die verstopt. Die bleek het vaatdoekje te hebben opgegeten. <lacht> nou, niet heel verstandig. Nee. Maar uh, dat is dus een ziekte en die kunnen mensen ook hebben. Dat is namelijk de ziekte PICA. P-I-C-A. En dan eet je dus dingen die niet eetbaar zijn. Nou, luister. wil. Ik weet niet, ik had vroeger een schoonmoeder, niet deze. Maar de vorige, die kon ook niet koken. Maar dat was ook oneetbaar wat we <lacht> vroeger hebben. Maar, maar deze dieren, zitten aarde, zand, plastic, stenen of bijvoorbeeld een vaaddoekje. Maar het is ook een menselijke ziekte. Er zijn mensen die uh -huh. de ziekte van pica hebben. T-I-C-A. Wonder, en dan een eet je loosnappel. dus dingen ja. die, weet ik wel, een kerstboom, een auto... Uh, dat was nog een vraag tegen een kofferzet. Ja. Lieve mensen! Lieve mensen, ja, ja lieve mensen. Ja. Ja. Wat hebben we voorbij zien komen? Nou, iemand die een kofferzet op had ja. en een auto. En een palmboom. En een palmboom. Nou, is... Wonderlijk. Ja, maar ja, dus in is het in van... of... Uitdrukking... Ja, nu, nu, nu snap ik ook waar die uitdrukking... ziet er van Pika. Nu snap ik ook waar die uitdrukking... dat je je zo ellendig voelt als een vaatdoek. Nou ja, dat, ja precies. Dan wij ja, hebben je... dus een sinaasappelcakeje gegeten... en een duivenkater. Dat is allemaal nog de overkoppelkoffie erbij... Maar ja, ik weet niet of die na nog komt. Ja. Ik vind het scherf meegenomen. Ik heb, ik heb, nog, een, niet ik niet. heb nog een appeltje bij me, dus uh, dat gaat wel goed komen. Jongens, ik ben helemaal bezig met allemaal... Wat ben je dus mee? Allemaal, uh, ja, maar, ja. Het klinkt zo leuk. Ja, dat snap ik. Maar doe dat lekker thuis, man, die vieze geheim. Ja, doe ik ook. Dat is nou de funzige en vieze Harry. Uh, oh. dit, uh, dit. Ach, jongens, het kan, allemaal, het ja. kan nog veel erger. Ik ga me even verdiepen in de ziekte van Pika. Ach, ja, hoort. Heb dan jij dan... Nog, uh, nog een stukje muziek klaarstaan? Ik heb nog een stukje muziek klaarstaan. Het lijkt mij heel Morgens, verstandig, en, uh... want dan kunnen we dat nog even laten horen. Ja, speciaal ja, voor Frank. Is, ja, dankjewel. Ja, Crash Kijk, the Dummies. Niet, Fracht. Fracht. dummies. Kijk, ik weet wat mijn vriend <laughs> leuk vindt. He. De achterkant van dit singeltje trouwens is nergens te downloaden. Niet te vinden. Tarzan, vind ik ook zo mooi. Maar dit daar zei Later. I turned from black into bright white He said that it was from when the had smashed his soul Nou... Mooi, hè? Ja. Als eind, hè? Les We hebben, ja. heb ik, het, uh, ik denk, dan pak ik hem gewoon even... Uh, Naadloos op. Naadloos ja. op. Mm. Ja, en dan, uh, nou, dan hoor je dat. We hebben ja. het nog even uitgezocht, hè? Uh, ziekte van Pika. Bij ja? mensen. Mensen. Mensen. Mensen, oh. mensen hebben ziekte van Pika en eten ze dingen als touw, zeep, eten. papier, eten ze op, ja. Dingen die je niet kunt eten, eten ze op. Dus wat ik denk, zeep, papier, Hier. karton... Ollebellijst, papieren. Zeg, nee, dan kun je net goed als een simplicatieprinciel op. Ja. Eet, dan heb je gewoon alles in één keer binnen. Ja, dan met we er een schaartje bij, ook schaartje erbij, Maar dat is wel ja. niet normaal. Nee. Het, schijnt ook nee. echt, het schijnt ook een psychische afwijking te zijn hè. Nee, Het is wel leuk. Dus het als kan je, niet anders. Als je, als je dan, als je dan even een uh, dan, allemaal kleurtjes. Ja. Toch of niet? Zie je het al bij Danver dat ik de friet in de prullenbak gewoon het zakje opeet? <laughs> ja. moet je er niet aan denken. Lekkerste patat van Nederland. Ja, ja. dan ver? Of wel handje kiezels binnenkomt, zeg maar een beetje majoor ja. <laughs> ja, jongens. Ja, het ja, kan, kan, kan allemaal, jongens. Ja. Maar uh, ja, Wat, dus waar we gaan dan. we ermee uit? Volgens mij hebben we Jaap's uh, favoriete plaatje al gehad. Ja, ja, ik ja. heb nog. Ik je, heb, nog... Jij, heb jij niet die Mel, die kleindochter van Piet Veerman, die nu bij Linde nee. Hobbelduif zat? Nee, dat heb ik niet. Dat is natuurlijk ook een uh, ontdekking, Ja, maar die heb ik nog niet. Die heb ik nog niet. Nou, oh. mm. ja, lekker dan. Mm. Ja, ja. Dat is me zo verheugd. scherp. <laughs> me zo op ja, sorry. <laughs> maar meestal ben ik zo'n eigenwijze dron dat ik uh, dat zoveel mogelijk links laat liggen. Want dat is al gemeengoed bij maar heel echt. veel Nederlanders. Jongens, wat gaat het worden? Gaan we, wat, wat ga je met kerst doen? Het hangt idee? even af wat er vanavond wordt gezegd. Ja. ja. Uh, ja dat is uh, toch wel een ding. Maar zou jij het wat vinden, Tino, wat je mensen hoort suggereren om de horeca. Open te gooien. Ik ben geen viroloog uh, uh, en ik heb daar geen verstand. Ik weet niet wat. De, kijk, wat ik wel weet, is dat waar ze het in andere landen open hebben gegooid, dat er meteen weer een derde golf overheen kwam. Dus uh, dat is het enige wat ik. Alle besmettingen zijn nu thuis. Ja. Ik denk, want iedereen, is, hoe kan het zo omhoog gaan? Sorry, het zijn gewoon echte kinderen. Die kinderen die niesten twee keer op school, die geven aan elkaar en dan komt ja. het mee naar huis en heeft papa het, en misschien oma. Ja. Iets anders kan ik niet bedenken. Dus die scholen, gewoon wat langer van ja, niet nee, maar Luister. Uiteindelijk zullen ze er allemaal doorheen moeten. En dan ja. moet de fact snel mogelijk. Dus je met zijn. acht man aan tafel gaan zitten met, uh, met Kerst, denk ik. Kaas van Dutje nemen. Kaas van Dutje. En dan, ja. en dan nog één. En dan ja, nog één. En, en misschien ja. nog één. Ja. Ja. <laughs> dan heb je uh, wel een hele mooie buikgriep. heb een onwaarschijnlijke kutkeus die je gaat maken als je er maar drie man. Ik heb hoop dat er vier man mogen komen. Dan, uh, dan weet je wel, dan met je eigen gezin. En dan nog vier erbij. Eén met een jas aan in de tuin. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Iemand die rookt, ga maar lekker bij te gaan. Ja, ja precies. Ja. Ja. Hoe lang nou uh, heb jij al niet meer gerookt uh, daarover gesproken? Uh, ik wil niet Ik 28 kilo geleden ben ik gestopt met roken. <gmumbles> ja, want ik kan me dat nog wel herinneren aan de bar bij Molly... toen ja. er ook er nog gerookt uh, mocht. Ja, zwaar als zware kwart, zwaar jafans, die jongens. Heerlijk. Heerlijk. Deze lekker, hoor. Ja, niks mis mee. Als ik het ruik. Nou, ik ben... Hoe lang is het geleden? 16 jaar geleden, 17 jaar geleden. Ja. Gestopt met roken? Ja. Ik rook en ik kon echt heel goed roken. Ja. Nou, ik vond je ja, ja, ja, ook ja, heel goed Vond je bijna pas echt ja, een ja, hele ja. goede roker. Ja. Ja. Goed Mij, mijn gekregen. vader heeft, uh, heeft ook goed gerookt. Hij heeft ook nog één keer goed gerookt. En dat was toen hij tussen zes planken was en bij uh, Driehuis Westerveld. En de fik uh, werd erin gestoken. Dat zei hij altijd: uh, van, Zonder filter was dat. Ja, zonder filter, <laughs> ja. <laughs> mijn vader zei dat altijd: van, nee, Ik ja. ja. rook ja, nog één keer en laat dat me is ik Laten nou gezellig eindigen. In mineur. op de dag dat mijn vader is overleden. Ja. Ja, dat is dan toch een. Uh, we hebben we nog een ja. nummertje voor je. Nou, nee, nee, nog, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, nog het is bijna nee, nee, nee, nee, nee, is nee, nee, nee, nee, nee, We nee, nee, nee, nee, nee, Nee, je moet niet overdreven. Het staat hier op dat dingetje. Echt waar? Ja, nu 15. Leuk om te leuke. In ieder geval allemaal hartelijk dank voor het woord komen. Ja, luisteraars krijgen dat niet direct mee. Althans niet visueel. Maar de studio ZFM is kerst gedecoreerd. Zullen Ja, ja, ja. DFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.